Een belangrijk thema dat uh, steeds terugkeert in uh, het werk van Baudrillard is uh, het ritueel. In uh, zijn vroege werk over de consumptiemaatschappij dan uh, ziet hij het uh, consumptieve gedrag uh, als een ritueel en zo analyseert hij het ook. Alleen in uh, contrast met traditionele samenlevingen is het een betekenisloos ritueel. Want uh, het conceptieve gedrag constitueert geen gemeenschap. <coughs> en dat is de voornaamste reden waarom het ook betekenisloos is. In uh, traditionele samenlevingen uh, is de ruil van goederen en uh, andere dingen... Uh, constitutief voor de gemeenschap de... en uh, Bodeja baseert zich uh, in dat opzicht op het werk van uh, Marcel Maus over de gift en het werk van Bataille de verspilling, de verspilling die door Bataille ook wel het vervloekte deel uh, genoemd wordt de symbolische ruil in uh, primitieve samenleving heeft het karakter van een feest en door partijen wordt ook geanalyseerd in de terminologie van een grensoverschrijding. Het doorbreken van uh, de alledaagse gang van zaken uh, in, een, uh, in een omkering van die op zijn kop zetten van die alledaagse gang uh, van zaken. En dat element uh, is dus iets wat sowieso in de westerse samenleving uh, ontbreekt. Er vindt uh, geen excess uh, plaats, <coughs> althans maar in een enkel uh, opzicht. En ook daarvoor, als het wel plaatsvindt, dan wijsboden ja op dingen die door de partij al uh, uitgelegd zijn, namelijk uh, bijvoorbeeld het pokerspel, waarbij het geld niet geniet de rol van uh, een waarde uh, speelt, waar je iets voor aan kan schaffen, maar waar het geld puur wordt uh, verbrast. En waar het ook gaat om de koorts van het spel. Een ander uh, voorbeeld. Wat uh, is de fles champagne. Die uh, geeft, heeft uh, de partij ook al uh, besproken. Dat, uh, ja, het feest van het uh, van de bruisende vocht. En aan de andere kant... Uh, de westerse samenleving analyseren wij in termen van overvloed en Botterjaar zegt zegt dan uh, wat die overvloed of wat het aanzien van de overvloed bepaalt is niet dat er genoeg is maar te veel. Dus het is een minimaal verschil. Er moet niet genoeg zijn maar te veel. En in, in traditionele samenlevingen is er bij het feest en de symbolische ruil is er continu sprake van een overvloed terwijl objectief gezien, vanuit ons perspectief is wij het daar eigenlijk gaat om een tekort. Ze hebben het voedsel is wat de calorieën betreft te adem. Alleen wat de overvloed uitmaakt is een door de groep wat uh, ervaren overvloed. Dus die overvloed heeft niks te maken met de feitelijke hoeveelheid uh, goederen, maar veel meer de, de manier waarop dat uh, ervaren wordt, wat, wat als uh, feestelijk en als overvloed ervaren wordt. Terwijl in de westerse maatschappij wordt dat gezien in termen van uh, bezit en, uh, en een toename van uh, bezit. The. De traditionele samenleving constitueert uh, het ritueel, of de symbolische ruil, de, de ruil van goederen. Uh, constitueert de gemeenschap. Het is uh, in de aanduiding van Maus een sociaal totaal. En in de consumptiemaatschappij, zoals Borelli analyseert in zijn vorige werk, uh, bestaat het ritueel nog steeds. En hij beschrijft ook... Uh, de aankoop van goederen beschrijft hij ook voortdurend in termen van het ritueel. Alleen, het is een ritueel wat de gemeenschap niet langer constitueert. En het is een, in die zin een schijnritueel. Omdat mensen denken door de aanschap van goederen... Um, zich te plaatsen in een sociale groep. En daar tegelijkertijd... Um, ontrafelt Bodejaar op basis daarvan het idee van de sociale promotie, de, de dynamiek, de sociale dynamiek uh, die uh, ten grondslag ligt aan de welvaartsmaatschappij. Hij geeft aan dat uh, sommige goederen hebben prestige, maar dat prestige hadden ze vroeger. Dus de aankoop is dan uh, geanticipeerd op een uh, ...prestige, dat goederen zouden hebben, maar die ze allang hebben verloren. Omdat uh, als die goederen beschikbaar komen voor de lage klasse door de massaproductie... ...dan hebben de hoge klasse allang weer uh, goederen uitgezocht of uitgevonden die dan waaraan ze dan weer opnieuw hun uh, prestige ontlenen dus de, de sociale plaats of de de plaats in de groep die mensen met de aanschaf van goederen uh, denken te bemachtigen is dus uh, schijn uh, op deze wijze komt uh, het, uh, het ritueel als een, een schijnritueel, als een leeg ritueel, uh, voornamelijk naar voren in zijn uh, vroege werk. En aan de andere kant hanteert hij zijn vroege werk ook als een uh, kritiek. Uh, het ritueel uh, plaatst voor jou voortdurend tegenover het rationalisme en de rationaliteit. En als... Uh, een belangrijk punt van kritiek uh, formuleert hij het ten aanzien van de aanhoudende enquêtes en onderzoeken naar het uh, kijkgedrag. Het kijkgedrag wordt voortdurend geanalyseerd in uh, praktisch functioneel uh, kijkgedrag als uh, informatie. Men uh, kijkt naar de tv uh, om zich te informeren of om zich te vermaken. En, uh, Badriaar zegt tv kijken, dat is uh, ook een, in hoge mate een geritualiseerde praktijk. En hij noemt uh, dan, uh, omdat hij zich daar waarschijnlijk het meest aan ergert, het, uh, het kijkgedrag van de lage klasse wordt uh, geanalyseerd in termen van passief. Mensen liggen de hele dag uh, voor de tv of uh, zitten voor de tv. En uh, ze doen uh, er gewoon helemaal uh, niks mee, dus uh, ze gaan niet rationeel met hun tv om. En terwijl de hoge klasse daarentegen of uh, intellectuelen die kijken alleen maar naar de tv als uh, ze zich willen laten informeren en, uh, of zich willen vermaken met iets. En uh, Badria zegt uh, wat voortdurend over het hoofd wordt gezien is het uh, tv kijken als een uh, rituele praktijk. En hij gaat dan voornamelijk door op de lage klassen die de tv eigenlijk beschouwen als een, uh, een, een aanwinst, een, een sociale promotie. En het ding moet werken, het moet functioneren, want anders dan uh, is, het, is de aanwinst uh, niks waard. En uh, zij... Uh, Kijken dus, dus naar hun aanwinst en dat is uh, de rituele praktijk uh, die het tv kijken voor de lage klasse is. Een ritueel is een, uh, een, een, een cyclus en die staat tegenover uh, de lineariteit van uh, het westen. Uh, ja, het zien van de geschiedenis in termen van een ontwikkeling. En uh, daar plaats, ook die uh, inzet heeft uh, het gebruik van de term uh, ritueel uh, bij Baudrillard heel erg sterk. En uh, een andere kritische inzet daarvan is dat Baudrillard... ...zich verzet tegen wat ook wel het digitome denken zou kunnen worden genoemd... Waarbij, uh, twee ...waarbij het steeds gaat om twee tegengestelde termen... ...waarbij aan de ene term een waarde wordt toegekend... ...en een positieve waarde wordt toegekend... ...en aan de andere term een negatieve waarde wordt toegekend... ...en uh, vaak als uh, gevolg heeft dat die term... Uh, waaraan de negatieve waarde uh, toegekend gekend is, verdwijnt ten gunste van de andere term, met de positieve waarde. Een voorbeeld daarvan is, uh, zoals hij dat in uh, de symbolische ruil en de dood analyseert, voornamelijk de nadruk die uh, in het Westen is komen te liggen op het leven. Het leven dat... Uh, Wordt gepromoot, zou je kunnen zeggen, ten te gunste van de dood. De dood wordt uitgesloten, die verdwijnt steeds verder. En dat ook weer in tegenstelling tot traditionele samenlevingen, waar leven en dood bij elkaar in de opeenvolging van de cyclus worden gehouden en gedacht. In het Westen is de nadruk komen te liggen op het overleven. En op het rekken van het leven. En er zit nog een uh, tweede aspect uh, aan vast. Het is eigenlijk uh, gereduceerd tot, tot een, een, een, een biologische uh, vorm... In, in uh, traditionele samenleving hebben leven en dood veel meer uh, de betekenis van uh, verschijnen en verdwijnen. Uh, het makkelijkste is altijd uh, voor ons, uh, om, ons daarbij aan het, uh, om daarbij te denken aan het carnaval. En met name de carnaval uh, de rol die het uh, speelde in uh, de middeleeuwen, uh, bij uh, het carnaval. En, en, uh, een afsluiting van de winter is, een, een verdwijnen, een vorm van verdwijnen is en tegelijkertijd een vorm van verschijnen, het begin van de lente uh, enzovoort. Dus uh, bodegaars uh, inzet van het ritueel is dus uh, het voortdurend uh, weer op de voorgrond plaatsen van van de cyclus en van het uh, van het, eigenlijk het vernietigen van de positieve term en de negatieve term. Uh, die lossen in elkaar op in de, in de cyclus door de, door de continue overgang van het een in het ander. Het vroege werk van Baudrillard is uh, ja, wat we misschien zijn uh, semiologische analyse van de maatschappij zouden kunnen noemen. En er uh, zijn verschillende terreinen waarop Baudrillard die analyse toepast. Uh, de ruimte, en uh, heel uh, letterlijk zou je dat uh, in. ...in uh, het huis kunnen noemen... De, de, ...of uh, de woonkamer... ...de woonomgeving... En, ...en een ander aspect in die ruimte... ...is uh, de stad... ...de vormgeving van de stad... ...en uh, met name... ...de opkomst uh, van de... ...winkelcentra... ...de, de overdekte winkelcentra... ...en uh, de tv... ...ook uh, de tv... ...valt onder zijn... Uh, ...semiologische analyse... ...en belangrijk daarin is... ...dat... De, bijvoorbeeld het huis. Uh, Dan zou je kunnen zeggen dat in de 19e eeuw. de, de harmonie, uh, de, de vormgeving van het huis. plaatsvindt op basis van uh, de mensen die erin wonen. Uh, de, de samenhang in het huis wordt bepaald door uh, de dingen die naar uh, mensen verwijzen. Bijvoorbeeld uh, de stoel van opa of uh, de klok uh, van oma. Uh, er is geen uh, rationele samenhang in het huis. De, de samenhang uh, wordt uh, op uh, een uh, gevoelsmatige basis uh, bepaald. Um, daar uh, komt uh, verandering, verandering in, met name uh, langzaam maar zeker na de Tweede Wereldoorlog. Alhoewel de, het begin daarvan al uh, veel uh, eerder ligt. En dat is de functionalisering van het interieur. En het is ook de rationalisering van het interieur. En... Uh, Belangrijk daarvan is dat de dingen onder andere bijvoorbeeld multifunctioneel worden. Ze moeten voor meerdere dingen gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld daarvan is de bedbank bijvoorbeeld, de uitklaptafels. En, uh, een ander aspect is ook uh, de, het, de kleuren. De, vroeger uh, in het traditionele interieur uh, worden nauwelijks gebruik uh, gemaakt van kleuren. Uh, Baudrillard stelt zelfs, je zou kunnen zeggen dat het gaat om nonkleuren: het beige, het grijs uh, en het uh, gebroken wit zijn dominante kleuren en uh, wanneer uh, de vormgeving van het interieur functioneel wordt, dan uh, valt ook onmiddellijk uh, pasteltinten en de, de harde kleuren uh, die hun intrede doen op. En uh, in het interieur verwijzen de dingen minder en minder naar... Uh, naar de mensen die daar uh, een, een rol in spelen, maar de dingen verwijzen steeds meer naar elkaar. Uh, het gaat om een, uh, een kleurenspel, een afwisseling van uh, warm en koud. Het gaat om uh, efficiëntie, de dingen die op tijd, op de gewenste tijd, het toneel betreden en weer uh, verlaten. En uh, die uh, uh, vormgeving. Noemt Baudrillard de ambiance. De ambiance die strekt zich dan langzaam en zeker over de stad uit. En de winkelcentra zijn daar van groot belang in. Alle dingen worden naast elkaar geplaatst. De bibliotheek, het concertgebouw. Um, je kunt een wetenschappelijke verhandeling uh, kopen naast uh, de playboy um, en belangrijk voor die winkelcentra is dat er altijd eenzelfde klimaat heerst het is er altijd lente niet te koud, niet te warm en in die ambiance gaat het erom dat de dingen naar elkaar verwijzen dus uh, ze de uh, het concert of de uh, Playboy, die zijn alleen nog maar, uh, ze verschillen alleen nog maar, maar van elkaar en uh, hebben geen specifieke waarde meer. En hetzelfde verschijnsel kun je waarnemen op uh, de tv, de, de informatievoorziening, um, de het journaal wordt voorafgegaan door uh, de, een reclamespot. Spot. Uh, in, de, in, in het journaal uh, wordt overgeschakeld van schermutselingen in Israël naar een concert uh, van uh, Madonna. En in dat opzicht is, uh, hebben die gebeurtenissen eigenlijk ook geen enkele waarde meer. Het enige waarde die ze nog hebben is dat ze van elkaar verschillen. Dezelfde type analyse uh, past Baudrillard toe op uh, de mode. Hij is daarin natuurlijk al voorgegaan door uh, Roland Barth. En uh, Typerend uh, voor de mode is dat er elk jaar bijvoorbeeld een ander lichaam in de mode is. Uh, dat lichaam dat functioneert dan als uh, model, maar dat model dat wordt dan ieder jaar uh, weer gevarieerd. En op basis van allerlei uh, varianten die binnen dat uh, model mogelijk zijn. Uh, dringt dat model door in allerlei uh, type kleding. En ieder jaar is er dus weer een ander uh, model in de mode. Daarnaast uh, worden in de mode alle culturen opgenomen. Uh, de Japanse kimono is, uh, wordt uh, eveningdress, uh, de t-shirts worden opgefleurd met uh, Chinese karakters en daarmee worden die tekens uh, uit hun uh, culturele omgeving uh, geplukt en verliezen ze, ze natuurlijk tegelijkertijd ook hun uh, de culturele waarden die ze in uh, die uh, gemeenschap die uh, hebben. In de mode worden ze ontdaan van die culturele betekenis en vers verschijnen ze alleen nog maar als verschillend met een ander teken. Uh, ze kunnen alle tijden, alle culturen, alle historische perioden, ze kunnen op die manier uh, aan elkaar uh, gelijk geschakeld uh, worden en het enige belang dat ze dan nog hebben is dat ze verschillen met een ander teken. En iets vergelijkbaars is vindt is plaats uh, met uh, de tekens die op de tv uh, verschijnen uh, een, uh, een opstand, een uh, brand, een, uh, een quiz die uh, hebben alleen nog maar uh, waarde in de zin dat ze verschillen van het voorafgaande teken en niet meer dat ze nog uh, naar iets verwijzen wat in de werkelijkheid uh, gebeurt. In zijn uh, analyse van uh, de media als uh, teken, een tekensysteem dat slechts uh, naar elkaar uh, verwijst, uh, speelt uh, Baudrillards ervaring, directe ervaring van mij 68, een uh, hele belangrijke rol. Het uh, begon uh, tenslotte in Nanterre, toen hij uh, net uh, Henri uh, Lefebvre uh, opvolgde. En uh, Baudrillard uh, stelt dus dat de media uh, de eigen tijdruimte, de, de, de lokaliteit van, uh, van de revolte die uh, om zich heen uh, greep, uh, heeft, heeft overgenomen of... Uh, eigenlijk het, het hele gebeuren zijn eigen tijdruimte en zijn eigen verloop uh, ontnomen heeft door de onmiddellijke verspreiding van het hele gebeuren over Frankrijk en uh, de hele wereld. Uh, net als uh, Henry uh, Lefevre is voor uh, die uh, een sociologie van de ruimte opstelde en ook uh, die ruimte al uh, semiologisch... Uh, Analyseerde en interpreteerde, uh, heeft uh, Baudrillard verder met uh, hem uh, gemeenschappelijk uh, het belang van Nietzsche uh, en ook, maar ook het uh, belang van literatuur in uh, Baudrillard's werk uh, uh, en je verwijst die ook voortdurend naar, uh, naar heel veel uh, literatuur. En ook bij de Riffel speelde dit al een uh, ontzettend uh, belangrijke rol. En een ander aspect uh, wat Baudrillard uh, gemeen heeft met zijn voorganger is uh, radicaliteit. Baudrillard uh, kritiseert uh, eigenlijk uh, alles en iedereen. En uh, uh, ook in... In dat opzicht um, ja, moet ik misschien even terugverwijzen naar het ritueel. In het ritueel uh, is men niet gelijk. Uh, in traditionele samenlevingen bestaat altijd een hele strenge hiërarchie. Maar men is uh, aan elkaar gewaagd. En uh, dus in die zin... Uh, probeert Baudrillard in zijn radicaliteit en in zijn kritiek ook zijn uh, piers uh, voortdurend uit te uh, dagen. En in, uh, in Le Cian symbolique de mort, dus de symbolische ruil en de dood, dan uh, keert hij zich uh, met name tegen Leotaar en zijn psychoanalytisch, of zijn gebruik van de psychoanalyse van uh, kunstwerken. En in uh, een latere periode, uh, <coughs> en met name bijvoorbeeld Boboer en oublier Foucault, dan uh, richt hij zich uh, uh, heel sterk tegen de Deleuze Quaterie. Uh, enerzijds, uh, vooral door uh, Boboer te beschrijven uh, in termen van uh, een machine, een verlangensmachine die allang vorm gekregen heeft, uh, zoals uh, dat door uh, de Leuze Quaterie uh, wordt uh, beschreven en geanalyseerd. Het is dus al gerealiseerd en uh, hun theorie beschouwt Baudrillard dan ook uh, helemaal niet als iets nieuws en uh, uh, Onderwerpt hij het aan een uh, kritiek uh, in voor uh, Foucault, dan richt hij zich uh, opnieuw tot uh, de Leuze en Quaterie, maar en tegelijkertijd tegen Foucault. Dat uh, tegen Foucault's uh, machtsanalyse, en, en aan de andere kant tegen het, de voorstelling van de Leuze en Quaterie, van het verlangen in uh, termen van machines, verlangensmachines. Uh, de kritiek die hij uh, op hun werk heeft uh, is dat zij niet over de grens van het tijdperk heen kijken, maar in uh, het tijdperk uh, zelf blijven staan. En ook hierbij kun je dan weer terugverwijzen naar het ritueel. Het uh, gaat om het, het idee van een verdwijningsvorm van uh, het, hedendaagse, uh, het hedendaagse dispositief en niet bij te blijven staan in een eerder werk in uh, een kritiek op uh, Marx uh, brengt hij allemaal voor dat uh, de theorie van Marx uh, veel, te lang, uh, dat, uh, veel te lang is meegegaan dat veel te lang is verdedigd veel te lang uh, gekoesterd en uh, herkoud en uh, terwijl het toch een theorie is die in de 19e eeuw uh, is opgekomen en die de hedendaagse geen recht kan doen aan de veranderingen en ook het enorme tempo van de veranderingen die in ...de 20e eeuw uh, plaatsvinden en die de, in die theorie niet uh, verwoord. de hedendaagse ervaring die uh, in het Marxisme veel te weinig uh, wordt uh, verwoord. Het belangrijkste, of een heel belang, de belangrijkste kritiek van Baudrillard is enerzijds dat Marx uh, met handen en voeten gebonden is aan de verlichting. Dat de, de antropologie of uh, antropologische thema's uh, volledig door Marx uh, over het hoofd uh, gezien zijn. Dat het, de westerse samenleving door Marx als uh, uitgangspunt uh, wordt genomen. Dat traditionele samenlevingen, andere vormen van samenlevingen, uh, toch van, uh, altijd worden gezien als uh, voorfase van het kapitalisme, pre-capitalistisch. <coughs> Uh, enerzijds en anderzijds is uh, een ander type van kritiek van Baudrillard op Marx Dat Marx helemaal geen rekening heeft gehouden met uh, de communicatiemiddelen De telegraaf stond al, uh, de trein uh, was in opkomst en de, in die zin is uh, de Theorie van Marx veel te lang uh, gekoesterd zonder uh, rekening te houden met uh, enorme transformaties die ondertussen uh, gaande zijn. En een, eigenlijk uh, vindt hij dat, uh, betrekt hij een dergelijk type van kritiek ook op het werk van Foucault en op het werk van uh, Deleuze en uh, Quattari. En uh, met name... Uh, de thematiek van de productie, het zichtbaar maken, is een, een thematiek die je al bij uh, Henri Lefevre uh, vindt. Het, uh, en die Baudrillard al uitvoerig uh, heeft uh, gehanteerd in zijn vroege werken. Dat het, uh, het produceren uh, het, uh, het zichtbaar, uh, voornamelijk hetzelfde is als het zichtbaar maken, namelijk het laten zien van, uh, in, so in sociologische termen dan, van uh, de status, de plaats in de gemeenschap. Uh, en dergelijke, maar het, de, het begrip van het zichtbaar maken is natuurlijk uh, wat de macht betreft, dat de macht produceert uh, dat, en dat de macht juist bestaat, uh, omdat het zichtbaar maakt en uh, categoriseert, uh, eigenlijk dan pas door uh, Foucault uh, naar voren wordt gebracht, een analyse die Baudrillard schitterend vindt, maar waaraan Baudrillard... Uh, veel meer aspecten die uh, bijvoorbeeld de tele televisualiteit van de hedendaagse ervaring, de enorme circulatie van de berichtgeving, het tempo waarin het gebeurt, uh, het, het, uh, het verdwijnen in, uh, van allerlei uh, beroepen uh, en het verschijnen van uh, nieuwe beroepen en nieuwe reducties die plaatsvinden, dat die door Foucault uh, in zijn analyse ontbreken. In het werk van Baudelaire zitten een, een aantal breuken of verschillen. Baudelaire breekt met de semiologische analyse van de maatschappij. Onder andere in het werk uit 1979 over de verleiding. En uh, daarnaast uh, breekt hij met een, een de positie van uh, de kritiek, uh, dus zijn, zijn, uh, zijn, zijn, met zijn kritische radicaliteit breekt hij door juist uh, zelf met een nieuwe uh, termen te komen op basis waarvan hij de hedendaagse ervaring in kaart wil brengen de verleiding en de vertalen strategieën zijn daar voorbeelden van maar ook bijvoorbeeld het begrip implosie wat hij al eerder formuleerde is daar een voorbeeld van uh, de, de verleiding is uh, in zekere zin een uh, transformatie van uh, het, het begrip ritueel. Uh, het, uh, hij, ken, hij kent daar een, een, een, een positie, in zekere zin een positieve werking uh, aan toe. Maar uh, het blijft uh, in zekere zin, uh, een, of het wordt eigenlijk een beweging en geen... Uh, het heeft uh, geen uh, inhoud. Uh, wat de verleiding uh, bepaalt is een geheim. En dat geheim, uh, dat wil je niet kennen, want het is een geheim van jezelf en zodra je dat uh, geheim kent dan is het spel afgelopen uh, typerend voor de verleiding is uh, dus dat het een uh, spel is en dat uh, was ook al uh, uh, min of meer typerend voor het ritueel dat Baudrillard ook al uh, voornamelijk beschrijft in termen van het spel en uh, dus het ritueel uh, trans uh, transponeert Baudrillard eigenlijk op de verleiding het uh, maar het is niet langer iets wat zich in een gemeenschap uh, afspeelt. Het is nog wel uh, uh, gebonden aan een eigen tijdruimte. Maar de, die eigen tijdruimte is geen eenheid van plaats en eenheid van tijd meer. Maar het is een, uh, een uh, duelspel. Het, het speelt zich af tussen twee polen. En uh, zodra... Uh, de regel, het, de, de, bij de verleiding wordt een regel gevolg, gevolgd, maar zodra die regel uh, gekend wordt door uh, de partijen, de, de twee kanten, of de twee polen, de tegenhangers in het spel, dan is het spel uh, afgelopen. Aan de andere kant noemt Baudrillard de, uh, de verleiding vrouwelijk, maar daarmee... Uh, uh, verwijst het niet naar vrouwenlichamen of naar uh, mannenlichamen, het gaat vooral om uh, uh, de beweging ervan uh, te benadrukken die aan de andere kant, en dat is, vind ik zelf wel uh, lastiger, die uh, traditioneel uh, toch uh, bij vrouwen gelegd wordt. Uh, belangrijk uh, voor de verleiding is uh, onder andere de, de, de, de lenigheid, de katachtige lenigheid. Uh, da daarmee is dus een beweging uh, beschreven. Aan de andere kant uh, noemt hij de verleiding, mijns inziens, uh, met name vrouwelijk, en is dat ook een Hitiaanse uh, inspiratie. En uh, daarin gaat het om de creativiteit, uh, het scheppen, uh, wat dan tegenover uh, het onderzoek staat. En, uh en de toeigening. Het, uh, het gaat om uh, inderdaad om iets te creëren en een mooie omkering als voorbeeld is een, uh, wat hij geeft in uh, Ameriek, in, uh, wat net is verschenen onder de titel uh, Citadel amerika Dan uh, de beweging van het uh, straalvliegtuig is dan niet uh, de penetratie van de ruimte uh, waarin het toestelverzet uh, tegenkomt, maar. Het toestel creëert de leegte, waardoor het zichzelf uh, kan laten absorberen door die leegte. Een uh, ander voorbeeld wat Baudrillard uh, hiervan geeft, is uh, het werk van de Bulgare uh, uh, Christo, die... Um, uh, zijn, uh, zijn de kunst van Christo is uh, gericht op uh, de verhulling en uh, Baudrillard ziet daar ook uh, een belangrijke tegenbeweging in van, uh, van de pornografie onder andere en van uh, de reclame die uh, alles zichtbaar wil maken en alles wil laten zien. En in die zin staat de verleiding dus ook tegenover de fascinatie, de reclame en pornografie die fascineren. Hij geeft ook daar ook nog een ander voorbeeld van, andere tendensen in de kunst, waarin het lichaam in perfecte Manier op een perfecte manier wordt weergegeven. Alles is perfect geïmiteerd en zit helemaal op zijn plaats, het in de geringste details. En een dergelijk beeld dat fascineert ons alleen maar, want er valt niks aan af te zien, er zit geen enkele verrassing in. En in die zin staat de fascinatie dus tegenover de verleiding. Maar, zo stelt Baudrillard, en daarmee houdt hij weer vast aan zijn uh, cyclische manier van denken, dat is dat in de fascinatie kan opnieuw de verleiding opduiken. Dus dan kan er weer een beweging plaatsvinden die toch weer uh, geheimzinnig is verrast. En waardoor er weer het spel van de, van de verleiding... Uh, in de gang uh, gezet kan worden. In het werk van Baudrillard is, uh, of een ander thema wat steeds terugkeert, het is uh, uh, Baudrillard's spel met het begrip uh, simulacrum. In zijn vroege werk uh, is het synoniem met uh, code en teken. En in uh, de precessie van de simulacra gaat hij eigenlijk een uh, uh, verschillende uh, fase van het simulacrum uh, beschrijven. En de eerste fase, dat is natuurlijk uh, weer de fase van uh, zoals die, de symbolische ruil, zoals die plaatsvindt in uh, traditionele samenlevingen. En je zou eigenlijk uh, misschien kunnen zeggen dat uh, daar, daar gaat het nog om de goede verschijning van het uh, simulacrum. En uh, ja, misschien kunnen we dat dan uh, schijnbeeld uh, noemen. Uh, nou, in de... Uh, klassieke tijd, zoals die door uh, Foucault dan uh, wordt uh, genoemd, uh, wordt dat goede simulacrum dan uh, opgevolgd door uh, de nabootsing. Uh, uh, erg, uh, is daar heel erg cryptisch in, maar zijn analyse vertoont heel uh, duidelijk overeenkomsten met, die, met een veel uitvoeriger uh, analyse van uh, Foucault. En, uh, belang en uh, belangrijk is daarbij dat uh, het beeld, de verschijning van de dingen, uh, als uh, theoretische basis uh, belangrijk uh, blijft. En Baudrillard wijst dan vooral uh, op uh, het gips. Uh, met het gips uh, wordt, worden allerlei dingen geïmiteerd. Hout, ijzer, kleding, enzovoort. Uh, in de 19e eeuw uh, is uh, de code van uh, het functionalisme, uh, uh, wat dan uh, belangrijk, Bothea yeah, noemt dat uh, uh, het teken van de equivalentie. En uh, daarin steunt hij dan weer opnieuw op uh, de linguistische uh, theorie van de saussure. Op basis waarvan hij uh, stelt dat uh, de equivalentie een, een voorfase is van... Uh de fase van de differentie. En uh, op dat moment uh, zou je kunnen zeggen dat het met het simulacrum eigenlijk misgaat en dat het simulacrum een drogbeeld wordt in uh, plaats van een schijnbeeld. Het uh, belangrijke verschil ertussen is dat uh, bij het drogbeeld men vergeet dat het gaat om ver een verschijning. Um, in de verleiding dan, uh, de verleiding uh, verbindt jaar. Dan weer duidelijk met het spel met schijnbeelden. In die zin, die zin zou je dus kunnen stellen dat het dan om, uh, weer om een, uh, een goed uh, simulacrum uh, gaat. Of uh, ja, als je daar nog over kan spreken, want Baudelaire uh, wil zich uh, uh, niet uh, in die zin morele uitspraken doen. En uh, aan de andere kant zou je dan misschien de fascinatie uh, kunnen verbinden met uh, het drogbeeld en uh, het idee van uh, als je uh, de dingen maar zo uh, juist en zo direct mogelijk uh, kan uh, benaderen dat dan het uh, ware beeld uh, van de dingen weer uh, terug uh, kan keren en Bodriaar heeft uh, dat idee natuurlijk al lang uh, verlaten hij uh, wijst voortdurend op, op een uh, als, ook in, zeker in verband uh, met uh, de verleiding op uh, het spel uh, met maskers het uh, belang van de tooi uh, de tooi plaatst hij ook tegenover uh, de mode en uh, de toy is, uh, verbindt hij met dierlijk en tegelijkertijd natuurlijk ook weer met het feest en de verspilling zoals die plaatsvindt in uh, traditionele samenlevingen. Verleiding is een uh, initiatie. Uh, je wordt, er, uh, je wordt uh, ingewijd en daarmee uh, zet Baudrillard de verleiding af tegen uh, het uh, psychoanalytische begrippenkader van Freud. Uh, in de eerste plaats al uh, Freud uh, neemt uh, de geboorte, maar ook de dood. Uh, ...vat hij op in uh, biologische zin. En uh, de initiatie is een, is, een, is een tweede geboorte, is een rituele geboorte. In uh, zekere zin... Um en zou je misschien, als je het werk van Baudrillard uh, leest, uh, in dit opzicht uh, ook kunnen spreken over een uh, soort uh, initiatie. Uh, wat er voortdurend uh, gebeurt is dat uh, het werk van Baudrillard uh, je aantrekt uh, je, en uh, de schaterende lach uh, uh, duikt uh, voortdurend uh, op. Uh, ja. De, de beschrijvingen van boterjaren roepen die schaterende lach voortdurend op. Aan de andere kant stoot het werk van Baudrillard ook voortdurend af. af. Uh, vaak uh, uh, zou je kunnen zeggen dat er een soort van uh, morele schok uh, plaatsvindt. In elk geval iets waar je dan uh, voorlopig toch eerst nog wel even over na moet denken voordat je uh, weet wat je nou, wat Baudrillard nou zich daar precies uh, bij voorstelt, bij wat hij op dat uh, moment uh, beschrijft. Aan de andere kant uh, is het werk van uh, Baudrillard uh, moeilijk toegankelijk omdat uh, ja, hij gaat niet uh, Zoals we dat uh, kennen, wetenschappelijk te werk met uh, uitgebreide begripsdefinities en uh, uitvoerige verwijzingen naar uh, andere werken. Uh, Vaak is een uh, naam voldoende en uh, uh, een nou ja, uh, en enkele keer dan uh, verwijst Baudrillard naar... Uh, pagina's uh, van een werk. Meestal uh, moet uh, een, uh, een naam volstaan, uh, bijvoorbeeld tussen haakjes Bataille, tussen haakjes Klosowski, tussen haakjes Nietzsche. Uh, dat uh, spreekt uh, in de ogen van Baudrillard kinderlijk uh, voor zich. Uh, een enkele keer doet hij uh, het wel. Zoals bijvoorbeeld in uh, de Verleiding, dan uh, wordt uh, Kierkegaard uh, uitvoerig uh, geciteerd, maar het is niet uh, typerend uh, voor zijn werk. Um, theoretisch is dat uh, denk ik uh, toch uh, wel uh, consequent, althans uh, theoretisch uh, in de positie van Baudrillard zelf dan. Omdat uh, voor Baudrillard staat uh, de vorm altijd uh, voorop, uh, een belangrijke kritiek op... Uh, andere wetenschappers is het uh, bij Bodria uh, voortdurend van dat ze veel te veel aandacht besteden aan de inhoud en veel te weinig uh, letten op de vorm die uh, in zijn wel veel bepalender is. En... Uh, aan de andere kant heeft het uh, uh, ook te maken met Baudrillard's analyse van het hedendaagse tijdsmechanisme. Uh, de, de theorieën die uh, circuleren zo snel, weliswaar meestal in uh, afgevlakte en uh, populaire vorm, dat Baudrillard ook die circulatie verdurend voor uh, wil blijven. En uh, in zekere zin uh, geeft hij misschien uh, indirect aan, in uh, cool memories bijvoorbeeld, dat hij... Uh, uh, ...dat die onderneming uh, min of meer dreigt te uh, mislukken. Omdat uh, hij stelt daar uh, van... Uh, ...ja, mijn begrip simulacrum... ...dat had pas uh, geaccepteerd moeten worden... ...in uh, het jaar 2000. Maar het is uh, nu... ...en dat uh, schrijft hij dan in... Uh, ...ja, in de periode 1983... ...is het, zijn begrip uh, simulacrum... Uh, ...al uh, geaccepteerd. Dus uh, wat dat betreft zit het, zit het tijdsgevricht... Uh, boderjaar op de hielden... En is de circulatie zo snel dat ook het Baudrillard niet lukt om tijdsmechanismen voor te blijven. Het werk van Baudrillard, daarin valt we wel degelijk een bepaalde systematiek terug te vinden. Maar in de traditionele zin van het woord is het dus zeker geen systeem. De systematiek die je erin terugvindt is dat zijn universum altijd dualistisch is. Dat over het algemeen vaak Twee termen tegenover elkaar staan, uh, bijvoorbeeld het fataal en het uh, banale. Nou, fataal verwijst natuurlijk naar fatum, naar lot. En uh, daartegenover staat dan het banale, uh, dat, uh, dat Baudrillard uh, toch vooral uh, verbindt met uh, het uh, morele subject. Uh, aan de andere kant heb ik al uh, gewezen op de verleiding en uh, de fascinatie. En uh, ook typisch aan het voorbodriar is dat die uh, termen uh, als in een cyclus uh, op elkaar volgen en uh, elkaar in die zin dan uh, in die zin dan oplossen. En niet uh, geen. Ja, en niet eh, als het ware naast elkaar voortdurend blijven bestaan. Het, het, bij Baudrilla is voortdurend inzet dat die eh, termen elkaar eh, oplossen. Aan de andere kant eh, kent Bodriaar ook eh, de strategie om begrippen te poneren die, de, alle, waarin hij uit zijn beschrijvingen dan eh, ook voortdurend allerlei eh, tegenstellingen blijken. Waardoor uh, ...het begrip uh, zichzelf uh, uitwist, zou je kunnen zeggen. Ik denk, het een, uh, ik denk dat een voorbeeld daarvan uh, bijvoorbeeld het begrip uh, massa uh, is, of massa's. Uh, met de verleiding is nog een uh, ander uh, begrip uh, verbonden... ...en dat is het begrip uh, uh, van de metamorfose... ...ofwel uh, de gedaanteverandering, verwisseling. De metamorfose is uh, veel ouder dan de metaforen en de metonymie. En uh, het is uh, ook uh, veel meer uh, een uh, beweging dan een, uh, ja, een, een uh, betekenis. Of, uh, en het draait ook veel minder uh, om de inhoud. Het gaat om het uh, vermogen over te gaan van de ene vorm in de andere. En Baudrillard wijst in andere werken ook wel op het vermogen van dieren en planten die dat heel goed kunnen. En aan de andere kant wijst hij erop dat mensen het verlangen hebben om dat te kunnen. Dus op basis van de metamorfose te kunnen worden ingewijd in... ...de ander, zoals Baudrillard dat stelt. In uh, Sideraal Amerika... ...dan uh, uh, gaat Baudrillard dus uh, uitvoerig in op uh, de aantrekkingskracht... ...die uh, vooral uh, West, uh, het westen van de Verenigde Staten op hem uitoefent. Uh, en uh, wat hij Baudrillard dan Sideraal Amerika noemt. En Sideraal dat wijst... Uh, dan weer op uh, uh, hele uh, oude fase van, uh, fase van de ontwikkelingsfase van de aarde. En, uh, <coughs> en de uh, materiële transformaties die hier uh, uh, plaatsgevonden hebben in dat uh, materiaal. Dus uh, <coughs> bijvoorbeeld uh, een bos... En dat is voor ons herkenbaar als een bos, alleen dat bos is uh, versteend en gemineraliseerd. Een ander aspect van uh, dat siderale Amerika is dat uh, <coughs> het gaat om een plateau wat uh, onder zee uh, lag en door uh, een vulkanische uitbarsting of een ander effect uh, boven uh, de zee uh, gekomen is. En uh, Baudelaire denkt dat dat ook uh, te maken heeft met de aantrekkingskracht van dat land, Amerikaanse landschap. Uh, een tweede aspect is dan uh, de, wat, wat we misschien de inertie zouden kunnen noemen of de tijdloosheid van uh, de metamorfose. Iets wat zich over duizenden jaren uh, uitstrekt. Uh, qua ontwikkeling en, dat ze, en Baudrillard uh, ziet dan ook het Amerikaanse landschap als uh, een uitdaging voor uh, de bewoners van het landschap. Hij wijst bijvoorbeeld op uh, uh, de woestijnen uh, die het idee van de snelheid uh, oproepen. Uh, niet alleen uh, vanwege de uitgestrektheid, waardoor alles in de woestijn uh, verdwijnt, uh, maar die, en die snelheid wordt dan een, een tegenhanger van uh, wat in de woestijn zelf natuurlijk al zit, van, van uh, de notie van inertie en tijdloosheid, want Baudrillard zegt die snelheid, uh, dat gaat vooral om de uitwissing uh, van de tijd, om het te niet uh, doen uh, van de tijd. Uh, dit op de voorgrond plaatsen van de uh, metamorfose uh, beheerst uh, waarschijnlijk ook uh, dit hele boek. Omdat uh, Baudrillard heeft dat zelf al eens eerder heel uh, expliciet uh, gezegd. Als uh, een bepaalde beweging uh, dominant is voor een boek, dan moet die beweging ook door het boek zelf uh, gemaakt worden. Baudrillard heeft dat gezegd. Over de verleiding. Als het boek draait om de verleiding, dan moet het boek zelf uh, verleiden. Als het boek gaat over de fatale strategieën, moet het zelf boek zelf een fatale strategie uh, toepassen. Dus op basis daarvan vermoed ik dat ook uh, <coughs> Ameriek uh, in het teken van de metamorfose staat.